Dit is Rachid Finch met het NOS-journaal. Nijmegen heeft de oefenwedstrijd van voetbalclub NEC tegen Blackburn Rovers verboden. In plaats daarvan wordt de wedstrijd nu zonder toeschouwers gespeeld in Hoenderlo. Fans van Blackburn Rovers waren vrijdag betrokken bij ongeregeldheden in Deventer, waar de Engelse club een oefenwedstrijd speelde tegen go Ahead Eagles. En gisteravond was er in de binnenstad van Nijmegen een confrontatie met supporters van NEC. Local burgemeester Beerte van Nijmegen besloot daarop de oefenwedstrijd tegen NEC te verbieden. Bij het instorten van de feestent gisteravond in Steenwijkerwold is iemand zwaar gewond geraakt. Van de overige slachtoffers moet er nog één in het ziekenhuis blijven. Elf anderen mochten vanmorgen naar huis. In Steenwijkerwold stortte gisteren een feestent in tijdens het Dickie Woodstock Popfestival. gebeurde nadat plotseling noodweer was losgebarsten. Vijftien mensen moesten in het ziekenhuis worden behandeld voor kneuzingen, botbreuken en lichtere verwondingen. Het gaat slecht in de binnenvaart. Dit jaar zijn er al 25 bedrijven failliet gegaan. Bijna twee keer zoveel als in de eerste zeven maanden in 2010. Binnenvaartbedrijven in Nederland bouwden vlak voor de crisis veel nieuwe schepen. En toen de markt inzakte was er niet genoeg vracht, zegt het bureau voorlichting binnenvaart. Banken komen schippers tegemoet omdat ze anders met schepen zitten die veel minder waard zijn en toch verkocht moeten worden. Ook verwachten banken dat de vracht over het water uiteindelijk weer zal aantrekken. Op de Olympische Spelen in Londen heeft de Ethiopische hardloopster Gelana de marathon voor vrouwen gewonnen. Ze deed er 2 uur 23 minuten en 7 seconden over. Gelana won de sprint van de Keniaanse Jepto. Brons ging naar de Russische Archippoa. De Olympische marathon werd onder moeilijke omstandigheden gelopen. Het regende voortdurend. De Nederlandse deelnemster Hilda Kibet werd 24ste en Lorna Kiplagat, de tweede Nederlandse, viel uit met knieklachten. Het weer, afwisselend zon en stapelwolken, maar ook kans op buien met onweer en hagel. Het is 22 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is René Passet van de ANWB. De politie heeft voor vandaag snelheidscontroles aangekondigd op de A2 tussen Eindhoven en Maastricht. En op de A13 tussen Den Haag en Rotterdam. Tot zover de verkeersinformatie.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 Nieuwe muziek van Owl City, Carly Rae Jepsen, Good Time en daarvoor uh, Stanley Car Clark en uh, Straight to the Top, terwijl hier in wordt. Een grote uh, bui bezig is. Ik doe even de buitenmicrofoon aan. Op dit moment uh, live. Nu alder, doe even het raam dicht. Dankjewel. Jezus, wat een... Terwijl juist de zomer is, dan zou je toch denken dat, dat dit toch een hoofdzakelijk het gevoel is. Ja, echt wel. Hè? Maar helaas, het, uh, het zit er niet in. Het stort weer, dat is echt ongelopen. Elf over drie de zondagmiddag hier in Zandvoort. Je luistert dat zondag in Camelant op CFM Zandvoort. En um, ja, even wat nieuws doornemen, want er is een speciale app... Die kan helpen om Ambrosia, beter bekend als de hooikortsplant, beter te bestrijden. Het programma herkent de Ambrosia en kan de plek van de fonds meteen doorgeven aan bijvoorbeeld de gemeente die de plant kan uh, verwijderen. Ambrosia is wereldwijd een van de grootste veroorzakers van hooikorts. Als de planten niet worden bestreden, kan het hooikortseizoen in Nederland uiteindelijk twee maanden langer duren. Even over een app gesproken. Vorige week hadden we het ook over een app: Sleep Talk Recorder. Ja, die heb ik dus gedownload en ik heb de hele week heb ik opgenomen. Uh, ik heb allemaal hetzelfde. Ze <laughs> hetzelfde. Ja, we zouden aan, aan de lijst gaan vertellen hoe, uh, hoe mijn Ja, snap je. Was... Maar wat is hetzelfde? Nou, ik heb elke, elke dag, elke nacht heb ik hetzelfde geluid. Ja, maar... wat voor geluid? Een krakend bed. Een, Een krakend bed? Ja. Een kraken ja kraken en wat bed. doe je daarmee? Een krakend bed. Nou, ik je zeker Nou, <laughs> ja, laat maar hoor. Dan weten mensen we thuis natuurlijk ook uh... wat er speelt. Sleep Talk Record is dus een app, die kan je downloaden op je telefoon. En die neemt op als je slaapt. Dus uh, als je geluid maakt, dan neemt hij dat op. <lacht> nou ja, dat is hoofdzakelijk wat er is gebeurd. Hou nog even een weekje vol, dan kunnen we volgende keer ja. kijken... Of er wat meer uitkomst. Ja. We hebben vorige week ook een aantal fragmenten laten horen met uh, mensen die dat ook hebben gedaan. En uh, ja, dat is, dat, is, dat is zo grappig. De mensen die gebruiken diezelfde app en die, sommigen praten ook echt in hun slaap. En zetten dat ook op internet. En dat is een mooie, de Sleep Talk Recorder. Wil je meedoen? Je kan het gewoon... Uh... Downloaden. Ja, gewoon downloaden. Ik zal even, even een paar uh, opzoeken. Misschien is dat wel even, is dat wel even leuk. Doen we wel even uit Nederland. Mensen zetten dat dus op uh, internet. Bijvoorbeeld deze. Even kijken. Ik vind het ook het vervelend. Wat meisje. Dit doen mensen dus in hun slaap, hè? je van deze? Even laden. Ja, doet hij niet. Dat gebeurt dus ook. Even kijken. Ja, dat is niemand niet. Want is hier gewoon gewoon Jezus Christus. nu is helemaal een eens geweest. En dat is de Sleep Talk Recorder. Ik vind het wel echt, echt een hele leuke uitvinding. De eerste foto ter wereld keert aan 50 jaar terug in Europa. Een foto van Jozef Nies voor... Niaps met de titel Uitzicht Uitwerkkamer in Le Cras is vanaf 6 september te zien in het Remmuseum in de Duitse stad Mannheim. Apps wordt gezien als de uitvinder van de fotografie omdat hij als eerste een beeld permanent kon vastleggen. In 1826 legde hij zijn werkkamer in Frankrijk vast op een foto die in tegenstelling tot zijn voorgaande experimenten niet verbleekte. En klanten van Zico kunnen in de toekomst gratis gebruik maken van Zico hotspots. Dat laten in dat klanten van Zico een router of modem openbaar beschikbaar maken voor andere Zico klanten. Ze kunnen het signaal dan gebruiken als wifi hotspot. Het internetverkeer blijft vanwege veiligheidsoverwegingen wel gescheiden van het netwerkverkeer van de gebruikers zelf. Het bieden van deze hotspot is een goedkoop alternatief voor het bouwen van een echte eigen netwerk om te concurreren met KPM T-Mobile en Vodafone. Aha. Jij hebt uh, Chico ook niet? Nee, ik heb UPC. Oké. Nou, dat heb ik ook. Maar ik denk nou, misschien... Denk je even wat wordt? Cico uh, Hotspot, hoor. Ja, nou... Uh, het, het bestaat toch al? Ja, nou, maar nu is het dus... Uh, hoef je geen code meer in te voeren. Denk je nu gewoon gratis... Nou ja, het is sowieso... Maar volgens mij heeft T-Mobile dat ook... Uh, T-Mobile Hotspot heet dat volgens mij. Oké. Okay. En dan... Uh, ja, volgens mij in winkels of zo die dat hebben aangesloten, kan je dan inloggen en dan heb je wifi, uh, straatloos internet. Oh ja, wel makkelijk. trainer Frank de Boer. Denk niet dat zijn ploeg maar, maar PSV de grootste druk heeft om kampioen te worden. Zij zijn de favoriet, zegt de Boer. Ze hebben bijna dezelfde ploeg en zich nog versterkt met onder andere Luciano Narsing Ze hebben zelf ook aangegeven dat ze kampioen moeten worden, maar dat willen wij ook. Ook s 2 dat zal zich nadrukkelijk in de titelstrijd mengen, zegt De Boer. Laat hem uh, zes uur is die wedstrijd PSV-Ajax in de arena. En, um, Nou, ik, ik verwacht wel wat. Het lijkt me wel een leuke wedstrijd. Beide zijn, um, Ja, vooral PSV is enorm versterkt. Ajax is natuurlijk verzwakt met het vertrek van uh, Jan Vertongen. We hebben nog steeds geen opvolger. Deli Blind gaat waarschijnlijk vanavond spelen. Eriksen. Christian Eriksen uh, krijgt rust van uh, Frank De Boer. En, um, nou, we gaan het zien. Stel ervoor dat Ajax een rode kaart pakt, um, geldt die ook nog mee in de Eredivisie. Oké. Okay. Ze dus moeten nog uitkijken ook. Ja. En um, als PSV een rode kaart pakt, geldt het voor de beker, omdat PSV de bekerwinnaar is. Vanavond dus. Om 6 uur de Johan Schaal. Goedemiddag, zondag in Kermeland voor de zondag 5 augustus 2012. Straks natuurlijk weer even een Olympic Update. En hier is Prins... Get it poppin', pop to molly Dirty bass, we so body, it, body it. Too legit, we can't quit the party Super freaks, no Illuminati So, one, two, hit the booze We on you, two, nothing to lose So let it loose, cause the sheep don't sleep like pop, pop, pop, pop. Drop low to the L.O. Here's love for so clap your hands, clap, clap your hands Like Turn me on like this your song Dirty bass got love to give Started up now Mad Monopoly all night long Dirty bass got love to give Yo, let me see that grill from ear to ear So much loving in the atmosphere the good times roll with me right here Got nothing but love Farts Movement, Cover Driver, Turn Up The Love En uh, For The your Prince En I Wanna Be Your Lover Goedemiddag, luister naar zondag in Kelman En vorige week zondag, de 29 van juli trad uh, Mark Janicella op op het Muziekpaviljoen in Saanvoort Hierbij een klein geluidsfragment <muches> Ik ben uh, het was behoorlijk druk. En uh, veel mensen vinden hem, uh, vinden hem leuk. Dus het is goed in de aarde gevallen bij de San voor de Zomer. Hier de Olympische update. Want dat gaan we vandaag allemaal nog zien. Maken we nog kans op een medaille. En vanavond, natuurlijk, de 100 meter met Houston Bolt. Leuk! Swing out zuster op ZFM. Am I the same girl? We gaan even door met de volgende Olympic update. Want uh, natuurlijk de Olympische Spelen in volle gang. Je hoort eigenlijk niets anders. Maar wat um, gaan de Nederlanders vandaag doen? En waarom er nog meer op het programma? Echt een aantal leuke dingetjes. Waaronder om drie uur. Uh, er zijn twee races begonnen, waaronder het zeilen met Pieter-Jan Posma. Dat is de finale race. En uh, om drie uur is ook begonnen onze eigen trots, Dorian van Rijsselbergen. Het uh, worden vandaag zijn negen en tiende race in de RSX-klasse. En uh, hij maakt een hele goede kans om een gouden plak te winnen. Omdat hij een aantal races heeft, hij al gewonnen. En hij doet het heel erg goed. Dus dat is uh, wel leuk. En om 7 uur, of 17 uur, dat is dus om vijf uur, het baanwielrennen met Willy Carnes. De tweede ronde van de sprint en als het doorgaat uh, gaan we haar natuurlijk vaker zien. Om vijf uur een belangrijke wedstrijd, een hele belangrijke wedstrijd. Het is uh, uh, Nederland-Duitsland, het hockey bij de heren. Dus dat is wel, uh, wel spannend en uh, de Nederlanders moeten winnen. En om kwart voor negen Jurandi Martina, het atletiek, de finale van de 100 meter. En gaat hij door, dan staat hij in de finale bij de 100 meter met natuurlijk Usain Bolt. De wereld staat even 9 seconden stil, misschien iets, nog iets langer. Om uh, 10 voor 11, Nederlandse tijd, uh, start de 100 meter, de finale. Ben natuurlijk nu Usain Bolt. Gaat hij een wereldrecord ophalen? Ja of nee? Ik heb hem, uh, ik heb hem eerder al gezien, uh, dit toernooi. En hij doet volgens mij gewoon de warming up. En dan haalt hij al 10 seconden. Dus dat is echt heel erg, heel erg knap. Dus iedereen uh, gaat denk ik wel kijken vandaag om uh, 10 voor 11. Op Nederland 1, de finale van de 100 meter met Usain Bolt. Wat een fijn liedje zegt van uh, Luther Vandross en She's a Super Lady. Hier <middels> zijn het zonnige Camerland. Het is vijf uh, over half vier. Goedemiddag. De o zo zonnige zondag. Maar niet heus. Het uh, de regen komt met pakken uit de lucht. En aangeschoven in de studio is collega Roy van Buren. Goedemiddag. Goedemiddag. Jij hebt er iets leuks op het programma. Hè? Ja, ja, ja, ja. Voor ja. 15 september. Ja. Gaat er uh, in samenwerking met Charles Broodjes en On Air Events een uh, kofferbakverkoop plaatsvinden op het, uh, ja, op het Gasthuisplein. Oké, okay, vertel, wat houdt het in? Nou, het kofferbakverkoop uh, houdt in ieder geval in uh, dat, uh, dat, dat je auto's mag uh, inschrijven vanaf nu. Uh, dan, uh, ja, die auto's kunnen parkeren op het Gasthuisplein en ja. uh, die kunnen dan hun spulletjes uh, rommelen zo een rommelmarkt, maar dan met de auto. Oké, okay, dus je moet het dus zo zien. Je zet de auto zit je neer, kofferbakje open en al je spullen doe je achterin. En ja. mensen lopen dan langs jouw auto en die kunnen dan kijken. Nou, dat is een leuk speel. En dan uh, kunnen ze dat gewoon kopen. Ja, een rommelmarkt, maar dan vanuit de kofferbak. Leuk. Ja, dat is uh, 7,50. Vanaf 7,50 kan je je auto parkeren op het Gasthuisplein. Maar uh, wat we ook hebben geïntroduceerd, speciaal voor de kinderen bijvoorbeeld... Maar, ook volwassenen die geen auto hebben, kunnen ook een kleedje, een plek voor een kleedje. Oh, okay. En dat kost 5 euro. En dan uh, kom je ook mooi hier voor de studio van de CFM uh, oh, te staan okay. met je kraampjes. Dus, dus kunnen we even zwaaien? Dan dan kun kunnen dan dan wel even zwaaien. Je mag alles verkopen wat je wil? Nee, er zijn wel een paar regels. Ja, van... ja wat zijn de regels dan? Want, sowieso uh, uh, zijn de regels van zo'n kofferbakverkoop. Alleen maar spullen. Dus niet. Uh, dieren? Niet dieren eten. Uh, ga mensen, zo met mensen. <laughs> mensen, vrouwen. Het maakt allemaal niet nee, uit. Okay, maar dat logisch. kan gewoon niet. Nee. Ook, uh, ook geen heling natuurlijk. Hè. Want, uh, geen gestolen spullen. Maar, dat is, uh, oh, en iedereen ja, is vooral, sowieso ver verantwoordelijk voor zijn eigen plek. Ook om ja. het netjes achter te laten. En natuurlijk uh, geen gemeente-eigendommen te slopen. Om eventjes bijvoorbeeld. In de grond te prikken Bijvoorbeeld ja, ja. Maar dus uh, getallen autoradio mag niet verkoop worden Nee, nee, nee, nee, nee jammer, En nee, uh, als mensen nog even wat extra informatie willen Waar kunnen ze zich aanmelden? Op uh, wwwonair eventsnl Daar kunnen alle deelnemers Die aan de kofferbakvuur Willen deelnemen uh, Kunnen ze zich aanmelden Het kan ook uh, gewoon uh, mondeling bij Shaila's Broodjes Daar liggen ook de okay. inschrijfformulieren oh, okay. Dus je kan hier via wwwonair eventsnl Kan je inschrijven Maar ook via een inschrijfformulier bij Shaila's Broodjes broodjes. Dus, nou, uh, en ja, het gaat goed. echt heel leuk worden hoor. CFM verzorgt uh, de achtergrondmuziek. We hebben Pascal van der Beek uh, gevraagd of hij uh, de boksen buiten wil zetten. Dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Met, uh, ook in de samenwerking op het Graswarsplein met CFM. Dus nou, dat, dat wil je, je niet missen denk ik. Nee, toch? denk het niet. Uh, dat is uh, nog één keer de datum. 15 september. 15 september hier in Sanford. Doe mee. Lijkt me hartstikke leuk. Een beetje kofferbak verkoop. kan je korendag. Net wat fouten. Ja, het is wel origineel toch? Leuk. Ja, gezellig. Michael Jackson op uh, ZFM Een van mijn favorieten van het album Off The Wall Is dit Rock With You Girl, close your eyes Let Op ZFM One More Night um, Sinds uh, vorige week is er um, De Caravaan in Zandvoort En in uh, 2012 bestaat de Caravaan 20 jaar De Caravaan is ooit begonnen als kleinschalig theaterfestival En is uitgegroeid tot het Noord-Hollandse uh, ...reizende festival in de zomer. Uiteraard wordt het jubileum uitgebreid gevierd... ...en dat is afgelopen week geluid met een heel groot speelgebied... ...feestelijke activiteiten en uh, expositie over 20 jaar... Caravaan, ontspanning of bedreiging, spel of gevaar... ...en dat is het thema van uh, caravan 2012. Um, vandaag is de laatste dag dat hij er staat... ...en um, vorige week stond hij natuurlijk ook op de boulevard in Zandvoort ...hier een klein fragmentje over. U ziet hier de caravaan op die prachtige plek in Zandvoort. De caravaan bestaat 20 jaar. En we hebben allemaal to topper 10. We hebben bijvoorbeeld Mamarou. We hebben NAP. Maar we hebben ook Helena. Helena is de eerste koen in Europa die door de hoepen gaat springen. En de laatste zondag gaat alleen die bungee jumpen vanaf die Zo om te kijken. Maar u kunt hier ook eten. We hebben onze sterkocht. Arend. Arend zit hier. Arend heeft weer alles gegeven. Hier. Okay. Meneer, heeft u die Mevrouw, gehaald? Ja, mag uit? Ja, dat is 5 euro. Ja, ja mensen. <laughs> Klein een blijf meentje van de karavaan die in Sanford stond. Vandaag is de laatste dag met um, ja, een, aant een aantal activiteiten. Waaronder een aantal uh, optredens natuurlijk. Waaronder het Ruigland met de workshop. Dat begint om half. 3 is dus al begonnen, 6 plus. Maar um, dat is ook nog een keer om 6 uur. Van 6 tot kwart over 7. En om 5 uur is onder andere de zeekeuken en de festival diner. Dus hartstikke leuk. Je kan nog kijken vandaag, de laatste dag van de caravaan hier in uh, Zandvoort. Zondag in Kenmand, daar luister je naar. Zometeen even een update over de Lunch Spelen. Want hoe doet Dorian van Rijsselbergen het? Ben benieuwd. Hebben we weer een gouden plak erbij? Dat weten we straks. Try, try hard Fine by me, Andy Grammer op, uh, op ZFM. Ja, en even nieuws over Dorian van Rijsselbergen. Goed nieuws. Heel leuk nieuws zelfs. Want uh, van Rijsselbergen is namelijk officieus Olympisch kampioen. Hij is, uh, hij is niet meer uh, achter te, uh, te achterhalen door zijn uh, concurrenten. Dus um, volgens mij even kijken wanneer krijgen we dan officieel die medaille dinsdag. Ja, dinsdag in de medaille race. Ja. Maar ja, hij is niet achterhaald. Dus we hebben weer een uh, mooie gouden plak erbij. Uh, voor, voor de vlaggenzwaaier Dorian van Rijsselbergen. En uh, het speciaal voor de Olympische Spelen gearrangeerde Wil Helmers. Ja, dit, dit kan eigenlijk niet. Wordt ontsierd door muzikale fouten. Volgens muzici die recht in leer zijn, zijn zogeheten quint- en octaafparallellen in de klassieke muziek niet toegestaan. Het zou onbeholpen klinken en amateuristisch overkomen. De harmonische doodzonden in het Olympisch Wilhelms... zijn redelijk aanwezig. De organisatie van de spelen liet voor elk van de volkslied van de 205 deelnemende landen een nieuw arrangement componeren dat precies 90 seconden duurt. Nou, denk ik ik merkte er, uh, er niks van hoor gisteren. Dan ga je vanaf daar dat uh, het EK ook slecht schijnt. Ja, maar het zijn. gaat alleen op de spelen. Ik merkte er niks van toen uh, Randomi uh, prachtig meesong gisteren. Ik heb alleen niet gehoord hoe ze zong, maar. Ik weet wel dat je zei: wat heeft ze aan lelijke tanden? <laughs> Maakt niet <hem> uit. <laughs> Nederlanders vertrekken steeds vaker op vakantie op de Weekse dagen. Op die manier proberen ze in het buitenland file te vermijden, dat meldt de ANWB. Meer dan andere jaren moet de hulpdienst namelijk door de week te hulp schieten. Vorige week was het een historische week van de ANWB Alarmcentrale. De dienst moest zo'n 6.000 keer uitdrukken voor pechgevallen van vakantiegangers. Dat is een record. En 250 keer meer dan het vorig jaar record uit 2009. En dit is wel een heel erg grappig experiment. Ook wel interessant. Want jonge kinderen door het hele land moeten met de politie mee op surveillance. Dat is dé manier om ze respect voor de agenten bij te brengen. Dat stelt het CDA dat uh, laaiend enthousiast is over het project Politiekids in Amsterdam en Rotterdam. Kinderen tussen de 6 en 10 jaar gaan dan met een hesje aan en pet op mee met de agenda om daners van klein Overtredingen terecht te wijzen. De kinderen leren dan zelf wat wel en niet mag, en ze leren om anderen aan te spreken over hun wangedrag. Vooral in achterstandswijken zou je hier door een hoop latere ellende voorkomen worden. Heel erg, ik vind het heel erg interessant. Heel erg, heel erg heel goed idee. Ja, maar wat betere dat ik niet. Nou ja, het, je, ze krijgen, kinderen krijgen wel inzicht, weet je. Ze krijgen duidelijk, dat kan niet, dat kan niet. En je weet wat er gebeurt dan als je wordt opgepakt. Ja, natuurlijk. Maar stel, het loopt een keer echt uit de hand. En zo'n kind is erbij. Uh, ja, moet... nou, dan zullen ze wel iets voor verzinnen, denk je. Ja. Dan kunnen ze misschien terug in die auto of zo, weet je wel. Ja. De NS is naast zich op zoek naar een nieuw personeel. Er zijn nieuwe conducteurs, machinisten en monteurs nodig. Alleen, al dit jaar proberen de spoorwegen ruim 3000 nieuwe mensen binnen te halen. De NS heeft een sterk vergrijsd personeelsbestand en moet daarom druk werven voor nieuw personeel. De NS heeft dit jaar al een nieuw personeel aangetrokken, waaronder van 800 mensen die op stations in de horeca gaan werken. Iets voor jou? Lekker op een treintje nee, rijden? Nee, helemaal niet. Nee? Als je die verhalen hoort dat de conducteurs worden aangevallen, neergestoken en zo. Nou, laat me zitten. Ja, ja. Ja, machinist dan misschien? Nou, die knopjes vind ik helemaal niet. Nee, hou je niet van knopjes. Nee. Ik wel, daarom zit ik nu ook al ja, aan mijn linkpaneel, toch? Dat is het leuke. Maar bijna...